Goedemorgen, Leeft op de radio. Ik ben hier iedere keer, want als je het eenmaal volgt, dan wil je er eigenlijk niet meer. Dat je, dan moet je erbij zijn. Ja, echt zo'n obsessie geworden. <lacht> Dat is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Je moet erbij zijn. Ah, hier leuk gebeurt nog. het. Heb ik ik nog? Leeft. Wat zegt u? Ik de, moet erbij zijn. Leeft. Ja. Het is Leeft hier bij ZFM. Het is vijf minuten over acht. Uit een vreselijk koud Nederland, Zandvoort zitten weer. Ja, het, het werd wat kouder, terug naar ja. af. Ja, en dan denk je van. Goh, ik uh, merk de vorige keer dat ik mijn water niet zat afgesloten. Het is blijkbaar goed gegaan met die koude. Oh, moet heb je moet je mast het... al niet, Hoe kan ik het nou weer even afsluiten? Of is het al te laat? Ja, ik heb... Nou ja, nee, het heeft niet gevroren vannacht, toch? Dus misschien een heel even beneden nul Oh, oké. Okay. Dus het nee, is dus die... nu minder noodzakelijk als de ik vorige zal het keer. Wel, ik zat wel even nakijken. Want straks als de boel zeg maar, gaat ontdooien, dan krijg je de ellende natuurlijk. Want dan komt het water aan alle kanten uit je huis lopen. Oh. Ja, moet ja, je aan ja ik heb het toch ooit één keer gehad en dat is wel uh, dat is irritant, weet je wel, ja, hè? water gewoon aan alle kanten. Ik, ja, heb maar... wel, ik heb ook wel eens met de bolmachine zeggen, maar in de leiding geboord. Nee. Het is ook heel <lacht> apart. Ja. die ben je aan het boren en dan geeft het, boots! En dan het, wat? komt, komt water uit de muur en dan ben je aan het perplex. Uh, oh, wacht, water moet eraf, ja. Ja, eh? dat is misschien handig. Maar dat is wat er gebeurde toen bij het VU MC in Amsterdam, hè? Is, is daardoor de nou, vorige week. Toch, nee, nee, dat was vorige maand of zo. Ja? Of nee, vorig jaar. Dat waren die hele weg, een kuil erin. Er was een auto ingevallen en in toestanden. Oké, okay, daar Weet je, had je het niet meer. Nee, Dat denk ik al lang, dat vergeten. Helemaal weer weg. Nee, ik ik ah. zie nog steeds met die explosie omhoog van vorige week. Van die man die op die ladder stond. En dat er een gegeven een soort gesis achter hem plaatsvond. wat is dat? En toen kwam er rook. En toen eet ik een steekvlam. En toen viel hij zeg maar, van die trap af. Ja, dat zijn beelden van op internet, moet je maar zeggen. Oh, dat was met die stroomuitval. En toen kwam er zoveel stroom op één kabel. En op een is daar misschien een vonkje bij gekomen. En wat gasten En toen kwam er een grote steekvlam. Oh, nou, dat, uh, iemand uh, gewond, maar niet zwaar gewond geloof ik. Maar vooral ontzettend geschrokken. Dat je denkt van, echt overal kan een steekvlam vandaan komen. Ja, eigenlijk. Ze zeggen ook altijd van, je moet je stekker uit je stopcontact doen. Ja. Als je er niet thuis bent. Ik haal altijd mijn helemaal accu eruit. Ik ben echt, uh, zeg maar, als ik in bed lig, is alles eruit gewoon. Echt alles? Ja, alles eruit. En één stekker zit er mee nee, in. En ik heb oordoppen in, dus bij mij krijg ik, echt helemaal, uh, ik ben echt helemaal, helemaal gewoon dood, zeg maar, op dat moment. Ja, ja, ja. ja, ja. En dus dan stopt uh, mijn vrouw de accu er weer in bij mij. En dan rammel uh, nou, dan, uh, dan ik wel een tijdje. Reload hoor je dan een maar, tijdje, dan ik, ben je langzaam aan het uploaden. Maar ik weet niet wie jij dat hebt, maar ik merk wel, ik word wat ouder. En die accu wordt wel, die, langzaam uh, laat die toch minder snel op, hè? Heb je dat ook? Ja. Ik, ik ben wel op zoek naar een nieuwe akker, maar die schijnt niet... Uh... Nee, die zijn er niet. Ja, misschien bepaalde pilletjes waar je een beetje wild van wordt. Je ja? weet ja. Oh, je bedoelt echt? Ja, dat, uh, nou, dat heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. Nee, dat is echt allemaal niks van mij. Goed, Nee, begrijp het allemaal. Fake news. Yes, yes. fake news. Yes. Typical New York Times fake stories. Dat kan je hier allemaal verwachten. Fake news, maar ook wel uh, uh, ja, een stukje geschiedenis straks weer natuurlijk. Hè. Je hebt een leven. Welkom. Believen de na. I think I'm might to fall in love. The way she looks is making me feel Like I'm dreaming but I know that it's real Don't give it to me Enough is enough This ain't ordinary and falling in love I think I might be out of this world Like a rocket ship that's made out of pearls Don't give it to me Cause she's unbelievable Supernatural, so incredible She's all I got She does the night and brings the night And when she does she moves the heavens above Yeah, oh, mama, I'm in love in real. I love the way you're making me feel. Huh? Go give it to me. So Supernatural. Yeah, I love the way you look like at tonight. You're the most beautiful of all in the sky. Now look what we got. Tomorrow's got me thinking a lot. I'm afraid I'm gonna lose you for real. I love you till I die. Yesterday. Klinkt ons Anderson Peck. Maar dat is het niet. Het is uh, Rilan Ramhaan. Z zij spreekt het volgens mij uit. En hij is met zijn bombardiers uh, Rilan en de Bombardiers. Dus, uh, volledig een lekker Amerikaans klinkend beentje. En ze komen uit Haarlem. Dus dat uh, je denkt van hun kom ze uit Amerika of zo. Nee, of Amsterdam. Nee, Haarlem. Hier vlakbij. Om de, om de hoek komen is gewoon... Dus uh, ja, je hoeft niet ver te zoeken om iets goeds te vinden soms. Is uh, de zaterdagmorgen welkom bij dit radioprogramma. We hebben altijd weer wat rare bichten en natuurlijk weer een stukje geschiedenis. En de vraag is natuurlijk hoe heb jij de afgelopen week uh, je geslapen? Dat heb ik heb niet genoeg dicht gedaan, dat, uh, dat, was ja. dat was natuurlijk wel een beetje het nieuws. Van, uh, ja, ze hebben een slaaponderzoek gedaan. En uh, er kwam uit dat uh, hoger opgeleiden beter slapen. Want uh, die hadden minder zorgen, maar waarschijnlijk ook omdat ze beter aten. Oh, oké, okay, ja. Dus kan nou, dan kan je dus aan mensen gaan vragen. Ik heb bijvoorbeeld een collega die slaapt heel slecht. Zo, oh, gaat het financieel niet zo goed? Zit je een beetje aan de grond? Je kan hem ook omdraaien natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, zeg, hoe heb jij geslapen? Wat heb je dan gegeten gisteravond? Ja, dat kan je ook nog vragen. Nou, natuurlijk. het is wel zo. Als je wat meer drinkt, of, of als je alcohol drinkt... Ja? dat je dan anders slaapt dan dat je het niet drinkt. Nee, maar goed. Ik wil zeggen, als je dan veel drinkt, dat je dan ook... Uh, zeg maar weinig verdiend. En dat je dan uh, laag op de sociale ladder staat. Ja. ja. ja. En dat je dan goedkope rum drinkt in plaats van dure Ja. Dat, dat kan ook nog, hè? Dat zou ook nog kunnen. Dus <laughs> het is wel weer grappig met die onderzoek Het is best wel lastig om een goed, objectief onderzoek te gaan. Want wat, wat verklaart het nou eigenlijk, hè? als je dan slecht slaapt, ben je dan meteen al... Uh, ja, heb je Alkoolist, dan weinig geld. Alcoholist of zo. Of, zoiets. of als je alcoholist bent, ga je dan slecht slapen. En ga uh, je dan heel weinig verdienen. Komt het dan? Ja, nou dan, ja dan heb ja, je als geld bent, misschien. Van hoe kom ik aan een volgende shot alcohol of drugs, weet ja. je wel. Dus het hangt allemaal samen en het is, het is wel interessant. Omdat we het lezen uitgebreid in de gisteren in de kletskant van Nederland. En vrouwen hebben meer last van slaapproblemen dan mannen, als ik zo ja, kijk. Ja, maar vrouwen hebben we ook zeker als ze een zekere leeftijd hebben dat ze opvliegers krijgen en zo. Ja. En dan word je gewoon s'nachts wakker. Dan heb je het zo heet. Ik spreek dus uit ervaring. Ja. En dan denk je van nou, dan gooi je alles weg en dan lig je gewoon uh, zonder uh, dekbed erop. En dan val je weer in slaap, omdat je afkoelt, maar dan word je weer wakker omdat je te koud hebt. Ja, natuurlijk. ik het zweet dat dat je, uh, zo. Ja, gaat maar... het heen en weer. En dat is natuurlijk wel echt. Uh, echt, ik, ik zeg ook wel eens tegen slaapen. mijn vrouw: vroeger was je een, een, een, een, een, een, een hot chick. Ja. En nu ben je een chick die hot is. Ja. <laughs> zo, die begint een ook al. Een hot chick, een old chick. Een old hot <laughs> chick. Ja, erg leuk. Ja, nou, nou, is kan ik je nog één wisselen of geld bijbetalen? Nee hoor, zonder gekheid. Ik, ik heb respect. Geen meetoetjes bij ons. Heb je nee, al wat rare berichten gezamenlijk? Ik zie goud staan. Ja, dat is altijd leuk. Ja. Afgelopen woensdag is boven het Jakuts vliegveld in Rusland. is er een vrachtlading goud uitgevallen. Echt waar? Je zal het maar op je kop krijgen. Ja? En de landingsbaan werd bezaaid met de lading. En ook op 26 kilometer van het vliegtuig kwam er nog goud terecht. En volgens het vliegveld werd er een deel van de ladingklep door de wind losgetrokken. waardoor het goud naar beneden kon vallen. En nadat dit gebeurde, is het vliegtuig veilig geland op een nabijgelegen vliegveld. Maar uh, ze droegen dus een lading goud, platina en diamanten met zich mee. Totale waarde was toch wel 21 miljard Russische roebels. Dus bijna 300 miljoen euro. Wauw, groot! Cool. Ja. No. Ja, ja, precies. Gewoon een En Het vliegveld is dus door de politie afgezet en het incident wordt onderzocht. En volgens de Siberian Times zijn de technici die het vliegtuig klaarmaakten voor opstijg opgepakt. En die, wilden, die stonden natuurlijk beneden te wachten. Om, uh, je ziet hier zo'n landingbaan vol met goud. Nou, hartstikke mooi. Ja, echt 300 miljoen Miljard. euro. Miljard? Ja, nee, ik zie je omgekeerd. Ja, ja, dat ja. is 300 miljoen euro, ja, ja, de, ja. precies. In Rusland denk je gauw dat je heel rijk bent, maar ja. uiteindelijk uh, geen, geen, geen stuiver om Hij te, sent te, te krabben. Ja, dat is leuk, hè? Zo, zoiets is het. Ja. Nou, geinig. Uh, ja. Straks meer wetenswaardigheden, maar I eerst gitaren! The Magic Gang. Still I won't All the time it takes can take forever. forget her In the time it takes To think about forever Safety. Ik dit, hè? The Variations van Sublimotion August. Ik dacht eerst dat ze uit Nederland afkomstig waren. Maar nee, ze kwamen uit Engeland. En dit is uit hun laatste CD. Ze zijn nog volop aan toeren. Nog niet in Nederland te vinden. Maar ik kan het niet zo lang mee duren. Want je zou denken: dit hoort gewoon even de toeren in Nederland. Daarvoor nog de Magic Gang trouwens. Ook uit Engeland vandaan. En uh, dit hebben ze een nieuwe zing. Die zijn nog maar een aantal jaren aan het uh, muziek maken. En dit is de nieuwe zing die heet Getting Along. We kunnen samenwerken. Dat is heel goed. Dat hebben we elke jaren bewezen. Dat we goed kunnen samenwerken. Het is uh, de zaterdagmorgen. En uh, wij hebben alweer wat berichten verzameld. Het is 20 minuten over uh, 8. Het sneeuwt buiten. Dus als je niet naar buiten hoeft, ik zou het niet doen. Je weet niet. Straks ga je nog ondersteboven. En dat wil je niet hebben natuurlijk. Dan uh, ja, lig je misschien nog uh, onder de fiets van uh, Jolande straks. van mij denk ik ja. hè. Je, je, ben, je, je staat bekend op het feit dat je echt een ja. regelmatig van die fiets schuiftje uh, maakt. Ik heb zo'n hekel aan oh, als het man, plat is. Ja, Pas op, dan komt ze weer. Ik hoor altijd erg uh, onrustig als het sneeuwt. En nu realiseer ik me net van, oh shit, ik heb mijn laarzen aan. Dan kan ik ook niet remmen en zo met mijn schoenen en zo. Oké. Okay, ja. dat, je, dat je er makkelijk van je fiets mag. Wacht even, kan. nu heb ik een beeld van een, een, een vrouw op, met, op groene laarzen. Zo'n rubberlaarzen. Nee, stiletto laarzen. Oh, kijk, die, hey. die, die, die zolen zijn vaak gladder. Dat krijgt echt een leuk gewaarde. het om nu, ja. de, de fantasie. <laughs> dat is gewoon gevaarlijk. En ja. dan, uh, ik van, oh jezus, als er straks een hele laag ligt, dan heb ik een probleem. Ja. dan kan ik en niet lopen en niet fietsen. <laughs> Maar zolang je op het rode fietspad blijft, ja? dat is behoorlijk uh, anti-gladheid. Anti-gladheid? Ja, want ik ben uh, vorige keer, dus dat ik uh, ook deze kant op ging, ben ik, uh, op, dat, op het fietspad zat ik veilig. Maar als ik er niet op zat, op die klinkertjes, nou, dan, dan ging ik ja, weer. Je kan echt een soort persverlichter worden voor het feit, is het glad? Nou, als je op die weg rijdt, dan ja. is dat te doen. En die weg zou ik het niet doen. En ja. daar kan je het wel op rijden. En, nou, uh, ik ben één grote butts, één grote blauwe plek geweest. Uh, ja, ik ben dus er wel ook klaar blauwe? mee. Als je zegt, maar bij, je werkt nu bij de gemeente. Je moet eigenlijk een soort internetsite eraan vasthangen. Dat ze veilige kunnen... fietspaden. Ja, veilige ja, fietsparen. Ja, ja, wat vindt Jolande van de weg in Zandvoort? En dan krijg je zo'n uh, opsomming. Oh ja. De ja. tips. Ja. Nou, nou En dan kan je weten waar, waar je heel hard kan rijden. <laughs> zo hard ga ik ook meestal. En waar je gewoon de fiets heel rustig aan moet gaan. Ja, dat nou, je hebt, niet omvalt. Wat heb je nog meer op dat scherm van je staan? Ja, ik heb nou hier wel iets... Uh... Staan, uh, ja Je hebt het wel voor auto's, hè? Ja, het schijnt kan... dus wel dat de Noorse autokopers... echt een enorme interesse hebben getoond... in een uh, volledig elektrische Audi e-tron. Maar het scheen dus ook zo te zijn. Ik weet niet of het nou echt waar is... maar dat in die stad, of in, in, in dat land... in Noorwegen of Zweden... dat het zo was als jij een uh, elektrische auto had... dan mocht je ook met de busbanen rijden. Huh? Oké. Okay. Ja, dus dat had, dan had je dus wel een voordeel in het verkeer. Yeah. En dat was ook om te stimuleren... dat de mensen dus die auto's kochten. Maar dat staat dus weer niet in dit artikel. Maar ik vond het wel zo van... Daarom had ik hem ge, uh, gekopieerd. Want ik denk van ja, nog even. En dan is het overal is het gewoon heel rustig. Maar alleen op die busbaan. Is het is heel druk. De, is Het heel erg druk. En, ja, in het begin had nu misschien nog een keer. Zeg maar, nou, als je op de busbaan blijft. Dan kan ik nog een, zeg maar, een kabeltje krijgen. En die kabel moet je dan wel zelf even proberen aan te sluiten. Kijken kijk of het lukt. Aanhaken. Aanhaken. En dan kan je zelf gratis rijden. Maar ja, ja, dat, dat zou misschien... ook nog mooi zijn. Ja. Nee, ja, dat goed. die bus inderdaad zegt van nou ja, ik ga toch die en dan. Ja, af, dus even stil. Maar ondertussen kan je wel lekker doorrijden. Ja. ja. Nou, ja. daar lees ik ook al. Toch over auto's heb ik steken meteen... even door de minister het voor uh, gemeentes... dat ze een beetje moeten uitkijken met de milieuzones. Want je hebt bepaalde steden... daar kan je met, je met je auto van twee jaar oud... al niet eens meer naar binnen toe. En die zeggen, ja, nee, dat is een... Uh, ja, die is een niet, hè? Ja, dat is een milieubelaster. Die blijft ja. maar buiten. Op een parkeerplaats hebben we ruimte voor... en dan ga je met een trolleybus de, de stad in... Maar goed, dat, dat is, overal is er een weerwar aan milieuzone. Mil, milieuzone en daar moet goed naar gekeken worden. En dat het voor de mensen een beetje duidelijk is. is er is ook iemand met zo'n Land Zo'n stoere Land Rover, Die moest hem ook ergens buiten de stad parkeren. En daar kon hij dan wel langs rijden. En daar niet. En sluipbeggetjes. Yes. Nou, maar dan krijg je een soort kiss-and-ride-zone. Van je zet je auto daar neer. Iemand zet hem weg. En je gaat in een bus naar de stad of zo. Ja. zoiets. Daar, daar willen ze naartoe natuurlijk. Want ik begreep wel dat in Amsterdam was het zo. Dat je ergens uh, in de buurt van Sloterdijk of zo... Dan kon je je auto parkeren en dan was het maar 5 euro. Ja? En dan uh, die. die uh, per uur dan waarschijnlijk, hè? Nee, nee, nee maar, maar het was. De hele vanaf, dag? Nou, nee, vanaf, vanaf 6 uur avonds. Oh, Oké. Okay. Kon je hem neerzetten ja. en, dan, en dan had je een kaart. En dan kon je dus ook vrij uh, met de metro naar oh, het centrum. Ah, dan komt de bus. moet ik daar op de poeg. Moet ik daar achterop? Nee. Ja, meneer? Nee, nee dan kon je met, uh, met de tram of de metro kon je dan. Uh, uh, gratis uh, met dat kaartje naar de stad heen en weer. Okay. Nou, dat vond ik een hele goeie. Want je hebt en dat je het centrum ontlast. En, uh, en dat je dus uh, buiten de stad zit. En er wordt uiteindelijk toch minder. Uh benzine verbruikt. Ja, tuurlijk, maar... En je auto daarentegen... staat lekker, weinig parkeergeld. Alle horecagelegenheden en alle... noem je dat, winkels, die... ja, die, die ga je niet zo gauw meer heen. Daar ga je nou, nog ik, twee keer over nadenken. Ik denk dat die horecagelegenheden moeten kijken naar het gat in de markt. Dat zij ook iets regelen met een vervoerder. Kom, een dus kopje dat als koffie als bij ons drinken ik haal je op met de bus. Ja. Ja, nee, ik zie het helemaal voor me. Ja, iets dergelijks. Ja. Nee, en je... van ja de, en of, of dat je bijvoorbeeld... Uh, kan regelen dat jij bijvoorbeeld in een trein of in een tram... een bepaalde coupé, dat is gewoon een hele gezellige kroeg. En dan kom erin nou dan ga je gewoon heerlijk een beetje treinen of tremmen. En, uh, ja, ik zie het allemaal zitten, gedronken en, mensen in de bus en, en, en met dan, die vuur erbij. Helemaal, heel gezellig. Ja. Ja. Ja. Nou, je hebt ook van die bierfietsen al in Amsterdam, maar je hebt ook bier, Ja, die zijn, die zijn klaar geloof ik. Ik dacht dat niet meer Mag Mag niet meer, niet meer nee. Maar nee. Dat is weer te ik heb het nooit begrepen hoor, van die bierfietsen die zo groot zijn... en over het fietspad heen en iedereen moet er omheen. Ik, en wat drinken met z'n allen? En wat drinken. En een eentje moet er nuchter blijven, want dat is de Bob. Nou ja, ik weet niet hoe, hoe uh, erg die, uh, dat blijft. Voor mij wordt dat op een gegeven moment ook uh, niks. Nou, vandaar dat we nu ook niet meer mogen. Goed, straks meer. Eerst hier een nieuwe Scientist. Ze hebben een nieuwe CD uit. En die hoor je hier. Another volume just keeps catching my eye. Stopped right where I stood when I saw you We are scientists. Ja, dat doen we denk ik ook weer in plaats van Thomas Dolby voor mij. Maar het is een band die bestaat al uh, sinds 2007. We hebben een aantal hits gehad. En ze komen naar Nederland. Dit is de, de nieuwe single. Die is... Uh, ik moet even op lijstje kijken Want Ik heb nu zoveel nieuwe muziek hier staan. Uh, one in, one out. En ze komen op 17 mei naar de Melkweg. Ik weet... Misschien ga ik daar wel eens even heen. Want de Melkweg is meestal qua prijs best nog wel te doen. Dat je denkt, nou, van, oh, ja. dat, uh, dat vind ik nog wel schappelijk om daar een uh, avondje door te brengen. Goed, de, sorry. We, we, we, uh, we wijken af. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja. ja. Nou, door een prachtige donatie van de ruilwinkel van Sinkel, die af en toe... Uh, uh, weer op een nieuwe plaats op. Ja, ze hebben een nieuwe, he? uh, nieuwe plaats. Ja. Ze hebben ook uh, uh, uh, plaats voor kleine meubeltjes. Ja, precies. Ja. Die, uh, uh, met, met een donatie, want het is natuurlijk allemaal mensen die uh, ruim hun huis op en die brengen die spullen daar, die worden tegen een uh, lage prijs verkocht. Maar ik, ik vraag het nooit want ze krijgen ook wel mee terug weer. Het is een ruilwinkel. Dus ja, je hebt geruild. maar dan krijg je iets, iets minder dingen terug. Nee, maar ze mogen dan een donatie doen voor goed doel of zo. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Maar uh, tegen de wanden van. Uh, Wacht even hoor, dan ben ik in. Je gaat erheen, Je probeert daar zeg maar, je geeft iets weg. En ja, als je eindelijk... wil, mag je iets uitzoeken. Oh, mag je, oh, je mag iets uitzoeken. Maar je, je wordt ook nog heen gevraagd. Wil je ook nog even wat betalen? Nee hoor dat niet. Oh, nee. Nee, okay. nee. nee dat is duidelijk. Maar uh, ik had laatst dus een hele tas met allemaal spulletjes en uh, mooie vaas en dingen. Waarvan, dat je denkt. Van, ik vind het gewoon gewoon. Ja, nou, nee, natuurlijk. Dus nou, die heb ik nog gebracht. En uh, daar zijn uh, heel te content mee. Toen heb ik gewoon één boek meegenomen uit uh, hun boekenzaak. Weet je. Ze hebben ook een hele boekenkast daar met allemaal boeken. Nou, en, uh, hun blij, ik blij. En, uh, maar kan je, kan je bijvoorbeeld ook een vaas meer hebben? Ik heb hier een vaas, die wasmachine. Zullen we ruilen? Nou, ik denk dat ze daar wel iets meer... Uh, Oké, okay, uh, daar moet je bij betalen. Ja, okay, dus, uh, wel. Jammer, jullie vaas. Maar ze hebben dus wat geld ontvangen. dus. Maar ze hebben dus de grote zaal in de blauwe tram. Is uh, geweldig verfraaid. Tegen de wanden werden grote fotopanelen... met oud-standvoortse straatjes en gebouwen geplaatst beslist de moeite waard om te bewonderen. En je uh, kan ook gelijk natuurlijk meedoen aan allerlei activiteiten daar. Maar ik vind het wel leuk dat Winkel van Sinkel hier en daar uh, af en toe een donatie doet. Nou ja, het is een, het is een grappige gegeven. En als het werkt, en uh, er zit ook nog een goed doel al vastgeknoopt... ...waarom zou je dat niet doen? Nou, ja. andere berichten zijn dat onder andere tientallen Zandvoorts... ...hebben ook vorige week uh, uh, Nl Doet gedaan. Zo onder andere ook Ger uh, Gerard Kuipers... Uh, ...die is bij het dierentehuis uh, Kermeland... Die is hier aan, aan de slag geweest. En uh, uiteindelijk ook Nienke Meijer... ...die is bij de scoutinggroep uh, Fanatiek bezig geweest. Hij heeft er geschilderd, hij heeft getuinierd. Onderhoud aan het uh, clubhuis is echt wel belangrijk... ...en uh, ook wel leuk om te doen. En verder uh, scouting, dierenasiel... ...ook uh, Pippeloentje heeft ook uh, bezoek gehad van Nl Doeters... En uiteindelijk er is uh, geverfd. En uiteindelijk uh, Dirk heeft Dirk voor de broodjes gezorgd. Kijk. Dirk van den Broek. Nou, ik wilde dat niet. Ik wilde geen reclame maken. Ik zeg gewoon Dirk. Oh, leuk. Dirk. leuk. Ik ja, weet niet ja, of Albert ben, er ook uh, bij was. Maar... Ik, ik ben naar Amsterdam geweest in het Sarfati-huis. Waar uh, Ramse Shaffi uh, de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Ja. ja uh, ga elk, hoeveel, hoeveel jaar ben je er nou al dit geweest? Dit is de derde keer. Oké. Okay. erg leuk. Maar het grappige is, want steeds weer, leer je wat meer. Maar ze hebben een prachtige binnenruimte. Het is een oud... Uh, uh, verzorgings. Voor arme kinderenhuisachtig iets geweest daar. Ja. Yeah. En. Uh, <coughs> en uh, uh, Ramse Shafi heeft daar ongeveer negen jaar gezeten. Hij, hij is niet oud geworden. maar mij is hij. Uh, Iets van uh, 69 geworden of zo. Oh, ik dacht al in de 70. Ja, nou niet oud in ieder geval. Maar hij zag er in ieder geval wel oud uit. Ja, ja, ja. de drank doet een hoop. Wat eh, drank meneer, mag. En meneer Chaffy, uh, uh, waar gaat u naartoe? En wat denken dat we naartoe gaan? Ja. Ik kan die documentaire nog goed herinneren. Oh ja, Gerard Alderliefde, die, uh, die, die, die, die had dus ook een band altijd. En die, die was een fan. En die heeft toen ook ooit met uh, Ramse Chaffy dan uh, dat nummer Laat Me in het Frans en in het Nederlands samen ja, als precies. clip. Die hebben we wel eens gedeeld hier en daar. Dat deed hij nu ook nog weer. En uh, hij heeft dat lied weer gezongen. En hij zingt dus allerlei Franse chansons van uh, chante, van uh, van uh, die uh, leuke krullenbol. die Julien uh, oh. Claire. Ja, ja, precies. En, leuke krullenbol. ook al mannenbleefdheid, ja, maar goed. Ja, maar toen de tijd vond ik ja. wel erg leuk hoor. Precies. Dus, uh, ja, nee, dat is goed. erg leuk. En het, het leuke is ook, dan doe je dus uh, voor het goede doel. Ja. Maar ze hopen dan eigenlijk dat mensen dan blijven. Hè, dat ze dan uh, ook vaker terugkomen, omdat het huis zo leuk is. En, en de bar is er open. Ja, deze ja, kant. Nou, we werden erg gefeteerd, want het was terwijl die mensen er waren, het concertje, nou, dan gaan die mensen weer terug ik heb ze even moeten halen brengen. En ze gaan weer terug. Ondertussen krijg je een geweldig concert. En daarna is er dan een nazitje. En dat is dan wel weer heel leuk. Ja, dat je denkt, daar wordt nog wat in de hoek gegooid verder. Ja hoor. Nou, leuk. Daar moet je toe. Dat iedereen elk jaar even een en-al-doetje doet. Nou goed, vandaag, na dit rijprogramma... heb je straks debat en Dat is in het... Het uh, raadzaal. In het raadhuis zelf, ja. Het uh, raadhuis ja, zelf. Ja. Ga daar naartoe. ZFM is erbij. Dus er zal waarschijnlijk live worden uitgezonden hier vandaan. Maar dan kan je natuurlijk geen vragen stellen. Dus het is leuker om daar naartoe te gaan. En dan kan je vragen stellen. Ja. Verder, als je vandaag niet uh, kan... dan zou je zelf toch maandagavond ook... Uh, naar die, uh, uh, noem je dat, die debat kunnen. Die ze dan in Theater De Krocht... misschien ook op ZFM live. Dat is nu niet helemaal duidelijk. Maar je wel straks ieder geval met Ben Zonneveld en uh, Joop van Ness. die gaan dat uh, ieder geval na tien uur straks presenteren. En ik had ook nog, als je je tuin... Als je daar nog wat aan wil gaan doen deze zomer, ja, Het is niets, vandaag maar. landelijke compostdag. Het is dus weinig scheppers vandaag met die, uh, met die uh, kou. Maar het is dus zo, vandaag kunnen de inwoners van Zandvoort... gratis compost ophalen bij de Milieustraat in Noord. En uh, traditiegetrouw komen er best wel veel Zandvoorters op af. I Ieder inwoner kan tussen half elf en half één... kan je maximaal vier zakken compost ophalen bij de remise... En uh, ja, de meerlanden die wil uh, eigenlijk op deze manier laten zien dat hoe het gewaardeerd wordt dat de gemeente bij hun uh, alles groen uh, brengt. Dat is allemaal uh, een zooi van jezelf dat je weer op kunt halen. Vier zakken is veel. Ik zou zeggen, haal gewoon vier zakken. Geef ze ook uh, aan je buurman en uh, deel ze uit. En, uh, want het is zonde als de gemeente met al die zakken blijft zitten. Ja precies. Goed, tot zover ja. nieuws. Wat zegt u? Nieuws Uitsantwoord. Ja, het nieuws, uit het nou? uh, het nieuws uit Zandvoort. Nieuws Goed, nou, straks meer. Eerst maar even een zweervol kerstplaatjes. Was ik er helemaal weer even aan toe. Hij heet uh, Jack Tillman. En hij heeft een plaat gemaakt. Hij heet eigenlijk, for John Misty. En dit gaat dus over hemzelf. Mr. Tillman. Oh. Gelukkig, kerstdagen. Mr. Tillman, good to see you again.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 Man. en zelf Jack Tillman. en uh, de band. Nou ja, hij heeft zelf een band geformeerd. Dat is hij gewoon zelf. Je zeg maar uh, uh, de Father Mister, nee, Father John Misty. Ja, teksten uitschrijven is ook nog wat. Ja, dat doet het een beetje denken aan de Kerst. Vond ik ook. Ik heb hem ook op, uh, op de lijst geschreven. Yeah. Ja, we nou, we sneeuw, zo buiten. Ach man, wat leuk. Dat is weer vol. Ja, pak die kerstboom gewoon even. weg. Dat is niet helemaal opgeruimd. Ik zet hem gewoon even in de hoek. Leuk. Ja, leuk hoor. Ja. And you will be defeated. Ja, sorry. Ik oh. druk de bal even. Foute knopjes, dat heeft er ah. helemaal, doet er helemaal niet toe het zaken. Is dat voor een gekkigheid? Ja, dat is toebakleefd. <laughs> Precies. De die wolven er maar weer op af. Dan komt het allemaal goed. Goed, is uh, toebekleefd. Heb uh. jij toevallig gisteravond gekeken naar iphonie? Nee, dat heb ik gemist. Is lekker suf hoor. Maar ja? Je had het over Trump. Er was dus een vrouw. Uh, yeah? Gert of zo heet ze. Nou, ik ben de naam... Gert van de Gert en de Min. Ja, ik ben ja. de naam even kwijt. Maar die, die is helemaal bekend geworden. Dat zij dus allerlei krantartikelen waar Trump staat. En dan, dat Trump had gezegd van voortaan moeten jullie uh, dames moeten vrouwelijk gekleed gaan. Of Ik wil graag een, dat, uh, dat iedereen als een vrouw gekleed gaat. Weet je okay. wel? Ja, ja. Dus toen had zij even als vrouw gekleed. Hij dus ook. Dus dat ze allerlei uh, krantartikelen en zo... Had ze dan uh, hem met krijt en zo uh, ook een leuke tutu aangedaan en allerlei kleding. En het stond te wonderlijk goed gewoon. Ja, ja. Wacht even, ik zie nu Trump met een jurk aan, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En dat had ze zeg maar, met animatie gemaakt of ja, zo. Ja, maar er schijnt dus enorm veel uh, belangstelling geweest te zijn vanuit het buitenland. En dat mag ook wel eens uh, is, genoemd worden. Is dat, dat zeg maar een andere realiteit? Het is, is naast de echte realiteit, zeg maar. Die heb ja, ik, daar Trumps ik, realiteit, daar ik niet dat, vrouwen, dat vrouwen gewoon prachtig... Uh, moet uh, uh, shinen, dat wil hij graag. Ja. Maar ja, hij moet zelf ook prachtig shinen. Ja, ja, het is wel grappig. Toch wel een aantal vrouwen gewoon actief. Hè? Die woordvoerster, die is wel een vrouw. Die staat wel er mannetje mannetje. Ja. Mag je dat nog wel zeggen, trouwens? Als je als vrouw je mannetje staat? Ja, ja, is ja dat dat niet de, als man sta je ook niet je vrouwtje. Nee. Dat klinkt dan ook weer niet, hè? Nee, dus de, eigenlijk, daar ja. moet ook iets aan gedaan worden. Is er, al, is er een groep ja. voor opgericht? Of kunnen wij daar al iets mee, uh, mee gaan doen? Dat we ja. zeggen, wij willen af van de kreet. Um, ik, ik, ik kan mijn mannetje wel staan. Ja, dat ja. vind ik ook. Dan, ja, dat kan niet meer. Nee, ja. ik nee maar het is ook zo van dat... Uh, uh, dat zei mijn moeder dan wel eens tegen mannen van... hoe gaat het met je vrouwtje? Het klinkt altijd zo vadinerend, weet je. Maar hoe gaat het met je vrouwtje? dat het net of het een accessoire is, weet je. Of ja. met je hondje, of je oh, katje. Ja, nee, ja je dat, vind dan, dat vind ik wel weer minder. Hoe staat het met je vrouw Maar ze zeggen het toch ook wel eens tegen mijn vrouw... hoe gaat het met je mannetje? Nou kom, ik weet dat ik een nee, aanhangsel nee, ben, dus dat klopt wel. Nee, maar dat vraagt zich om man. Een man wordt het niet gauw gedaan, het verkleinen. Nee, het is altijd een jongen en een meisje. Meisje. Jo, meisje. Ja, dat okay. is ook zo. Uh, ja. Nou ja, er moet toch heel wat uh, gedaan worden hier in Nederland. Ja, we zijn er nog niet, hè? We wat, zijn er nog niet. Het was vroeger ook, ze hadden van die uitdrukkingen waar honden en dieren en, en katten en, Het is hondenweer. Dat was ook zo'n ja. uitdrukking. Uh, ja. En het is raiding cats and dogs. Ja, dat, dat ik bedoel kan, je waarschijnlijk ja, kan, kan dat ja. ook nog wel? Is dat en je ook je doet niet? kattig? Ja, je doet kattig. Maar mannen doen nooit kattig. Nee, de kattig. De, de, nou, is een kat een onaardig beest. Nou, kan ja. onaardig zijn. We zijn niet van huis uit al, al onaardig. Dus je uitdrukking kan je eigenlijk niet gebruiken. Ja, ja, ja maar mannen, zijn een, uh, mannen worden nooit kattenkop genoemd. Nee. Vrouwen wel. Nou, ik wil af en toe worden. Ah. Nee. Ja, ik bedoel, werk met vrouwen natuurlijk, dus die uh, hebben die uh, uitdrukking misschien al, uh, sneller voor de hand. Oh, dat zou kunnen. Ja. Nou goed, uh, over katten gesproken. Gisteren, dat was volop in het nieuws, dus het ging natuurlijk over Holleder, de zaak weer. Uh, over Sonja en Astrid Holleder en Astrid die kwam flink uit de hoek met allerlei um, opmerkingen en toestanden. En over en weer, elke keer maar even zeggen, ja we houden nog steeds van elkaar, maar eigenlijk ook weer niet. En kwam er kwamen weer telefoongesprekken tevoorschijn, waarin bleek dus dat Holleder echt heel veel interesse toonde wel in, in zijn zussen en hun kinderen. Maar dat was dan weer het verkeerd beeld en dat moesten we ook spelen, want Anders leek het voor de buitenwereld dat we ruzie hadden. Dus dan deden we dat. dacht ik: wat? Het lijkt wel een soap gewoon. Wat een slechte soap. En ik denk van mezelf: wat me opvalt, hè? Dus dat eigenlijk Holleder hier totaal het zwarte schaap is. Natuurlijk is het een ontzettend foute persoonlijkheid die allerlei foute dingen heeft gedaan. Maar volgens mij, die dames, ik weet het niet. Elk persoon die ik erover hoor, die zegt: ja, ze hebben het zo zwaar. En ze hebben het dit en hebben ze dat. Ik denk, er is volgens mij een compleet andere kant toch aan het verhaal. Ja. Ik bedoel, als je die die uh, vakantiefilmpjes van ze zien... dat ze erger zijn, net z'n allen gezellig... dan denk je van... volgens mij heb je ontzettend genoten van al dat geld. En ze hebben natuurlijk ook, ook puur geloof over dat geld... Hè, wat ze verdiend hebben aan de Achterdam en Alkmaar. Goeie buurt trouwens, kom ik regelmatig. Hebben ze goed opgeknapt naar die investering van de Holleder. Maar dus ik denk mezelf... ik word er een beetje moe van... Om alleen maar die dames neer te zetten als slachtoffer. Er zit voor mij een compleet andere kant aan het verhaal. Daar ben ik nou wel eens nieuwsgierig aan. Dat zou dus ik ben, ik ben geen journalist. Dus ik, ik weet niet, als je thuis de laat ziet. Nou, ik ben wel een journalist. Zoek het eens uit. Ik wil eens echt de duistere kant van, van Sonja en Astrid wil ik wel eens horen. Oh, dat zit. Nou, dan moeten ze naar college tours. Ja, ja dus ze dat daar. zou ja. heel grappig zijn, omdat. Het was toen zo erg dat, uh, dat de Willem Holland deze zelf kwam. Ja. Maar laat ze nou eens gewoon die zus uitnodigen. Ja, ik heb het, ook een boek geschreven en dan kan je de andere kant van het verhaal horen. Maar het moet wel op tijd, want voor je weet zit natuurlijk uh, Hubert de zit bij Nieuwsuur. En dan moet hij zich ook al Collis op presenteren. Want Twan ah, ja. gaat natuurlijk naar RTL Late Night. Ja, ja. Dus ja, Hubert Attan is, wel is wel... daar niet voor geschikt hoor. Nee, maar het wordt, uh, ik vind uh, Twan veel minder uh, swingend. En ja. ik denk toch dat RTL Lane Late Night heeft door. door ja, de huidige presentator da heeft hij gewoon uh, een beetje een swingend iets. En nou ja. ja, ik weet niet of dat blijft dan. Hè? Dus we gaan binnenkort switchen. Ik kijk natuurlijk altijd naar uh, de Obert Of nee, naar uh, Twan uh, Vooral Nieuwsuur vind ik hem heel erg scherp wel. En uh, jij kijkt altijd naar ETL 1 Night. Dus binnenkort gaan we, gaan we zwaaien maken. Ik ga naar RTL1 Night. En jij gaat naar, uh, naar Nieuwsuur straks. Ja, Als Obetaton daar uh, aanschuift. Ik ben Reusben Nieuwsgield. Wat hij uh, met zijn carrière gaat doen. Maar Twan ik ben een grote fan van... Uh, dus goed, het is weer tijd. Ik krijg een zetje voor een plaatje. Ja, het al straight in. get out of here. Ja, je, je, klopt wel eens, je schuift soms wel eens ergens aan. En dan uh, beginnen ze over small talk. En je van, nou, ik ga even naar de wc hoor. Ik zeg, Jezus, waar zitten we nou over te praten? Maar het is soms nodig om even, even af te tasten waar je dan zit. En uiteindelijk kan je dan met serieuze onderwerpen beginnen. Nou, ik, ik ga meteen even naar, naar de weg. Ik, Wat zeg je dan? Ik, ik weet het niet. voor mij met uh, net een diep een glasje, glaasje gekeken. Het zeg maar. leek het wel. Nou goed, moet je, maak je hier even een link van naar onze Facebookpagina? Ja, zeker. Dat zeker. is wel heel grappig. Nou, want, uh, we hadden het net over je, uh, Jet Nijkamp. Ik was even de naam kwijt. Ik had het toch goed dat de naam Jet was. Ja? Maar als je de foto's dus ziet... Uh, zij heeft dus kranten artikelen waar, waar hij in staat met een foto. Heeft, hij dus, heeft zij dus aangepast? Want hij zei op een gegeven moment... Van, uh, ja, hij wil dus dat de vrouwen in het Witte Huis... Uh, dat ze meer... Uh, That they, they like to dress, I want them to dress like a woman. En uh, hij zei al, ze zei: van, wat, uh, wat, vindt mannen, uh, wat vinden de mannen daarvan? Moeten die dan als een man uh, kleden? Doen ze ook mee? Gaan ze ook uh, kleden als een vrouw? Oké. Okay. En uh, die, die, die had, nee, uh, nee, nee kom, zei ik. Maar die, uh, die heeft dus uh, dan in krantenartikelen zie je dus alle foto's van hem. En dan heeft ze dus gewoon aangepast met kleding. Ja. Yeah. Met jurken, want je ziet hier nog wel net dat, uh, dat er een pak onder zit eigenlijk. Ja, ze heeft er en, uh, wel werk van ze, dus Je En ze samen aankomen. En heeft uh, ze dezelfde jurk uh, gemaakt als de Ivana uh, aan heeft. Dus over zijn lichaam heen gekrijt. Ja, gekreid. Nou, het ziet er wel heel leuk ja, uit. Ja, het is ik wel ik leuk bedacht. Ja. Ik <laughs> zie je hier onder <laughs> andere... Elegant zeg, ook, hoor. Elegant. Hij is hij, zeg maar in een soort mantelpakje... wat ja. uh, van, van Duitsland aan zou kunnen hebben. Ja, weet ja. het, uh, ik weet wie je bedoelt. Ja, ja. precies. De... En, uh, ja. maar ja, ik vind het fantastisch. Hij maar, heeft ik... ook al het postuur <laughs> voor iemand... Uh, nou ja, goed. Ja, uh, ja goed. zaterdagmorgen hier bij we Ik uh, Maak de link even en dan uh, ja, kunnen mensen het ook even zien als ze het gisteravond niet hebben gezien bij Nier, want ja. daar was het natuurlijk. Ja. Voor het eerst sinds uh, het rapport over het dodelijke motierenongeluk in uh, Mali is uh, Ank op bezoek geweest. Ank? Nee niet, niet, niet nee, niet van Ank. Nee, niet van. Leuk dat je er bent. Uh, ben je hier pas of ben je oh, hier al bekend? Nee, is dat. Nee, die niet. Nee. Uh, Ank Bijleveld is ook een defensie natuurlijk. Die is in Mali op bezoek geweest om te kijken hoe het nou allemaal gaat daar. Ze zijn ooit begonnen in Oeruzgan. En het loopt nu allemaal erg goed. Ze hebben natuurlijk een fout gehad met die mortier... die afging waar twee mensen bij om het leven zijn gekomen. Dus het is een tragisch ongeluk Toen bleek dat die mortier granaat eigenlijk allemaal niet zo heel erg goed waren. En ja, meestal kunnen ze niet, kunnen niks fout mee gaan, maar we testen ze ook niet echt. Dus gebruik dat maar. En nu zijn ze allemaal aan het demonteren. Ze hebben daar ook de ontvangstruimen verbeterd. Ze rijden daar met open jeeps rond. Ze hebben daar heel goed contact met de mensen die daar wonen. En daarentegen bijvoorbeeld mensen uit Engeland, militairen die er ook rondrijden, die zitten allemaal in gepanzerde wagens. Die zijn vrij gesloten. En dat is, dat, heel veel mensen die er wonen denken van nou, daar gaan we niet aan toe. We komen naar de Nederlanders. Dus we weten heel gauw wat daar leeft. Dus uh, dat is wel heel mooi om dat te lezen. Nou, ook weer eens wat positieve berichten over tijd. Wat ze daar, hoe ze daar uh, daarin staan. Dus Anke Bijleveld een van haar taken die ze nu heeft. Minister van Defensie. Is toch mooi. Is de tweede vrouw op die plek al, hè? Het meestal was het altijd een mannen ding. In het begin moest ik er ook wel een beetje aan wennen. Weet je wel. Was het de... Uh, uh, is het wat van de Herensgeer Plasgeert ofzo, die dat was toen? Dat was toch van plas de Plasgeerd? Of plas -plas -plas ja. We beginnen een uh, beetje moeite krijgen met een naam. Heb je het in de gaten? Ja, ja dat is toch ook de leeftijd. Ja, ja Maar goed, die ja, is die ook afgeserveerd of uitgestapt om te, vanwege die ongeluk. En nu An ank, Bijleveld. Pieter Huis is een forse, stevige dame die niet zomaar... Uh, Over zich heen laat lopen. Huffies. Zij staat haar mannetje. Oh Nee, nee, nee je ik ga hem zetten. niet gebruiken. Ik ga hem niet gebruiken. Dat kan het ook allemaal niet, hè? Nee? Nee. Geen gesodemiet. Ja, nou, goed. Kijk, had jij nog iets kort? Het is heel kort. Nou, er is een sollicitatiebrief van Steve Jobs verkocht... voor 141.000 euro. Oké. Okay. Nou, dat vind ik nog wel veel. En de, Volgens het Veilinghuis in Boston was de koper een internetondernemer... in Engeland, die anoniem wilde blijven. En ze hadden gerekend op nou 49.000 dollar, dus 40.000 euro. Maar uh, uiteindelijk is hij... Uh, het was dus een brief dat Steve Jobs drie jaar voordat hij Apple uh, oprichtte en schreef. En uh, toen was hij nog helemaal niet bekend en alles. En... Uh, ja, het is ook niet bekend naar nou welke functie en bij welk bedrijf hij we solliciteren. Ik denk, joh, Wat staat er zeg dan het in? nou gewoon, ja. Vind he, ik wel he? leuk. Ik bedoel, ik bedoel, hij moet eigenlijk gewoon uh, openbaar worden gemaakt. Want het is misschien een inspiratiebron voor iedereen. Dan krijg je misschien wel dat iedereen die het brief gewoon kopieert en zijn naam invult. Ja, dat kan ook, hè. Dan krijg je allemaal dezelfde sollicitatiebrieven. Nou ja, ja, nou ja het heeft toen niet geholpen, want hij is toen niet aangenomen. Hij is voor zichzelf begonnen, toch? Oké, okay, hoeveel kan hij dan, dan zoveel... Waar? Nou ja. De ja is nou, voorbeeld. Ja. Het heb je toch ook met die dingen van Einstein? Ja, oh, die dat zei, is oh, waar. Die, die, die hadden het vorige week ook over. Jezus, gaan we naar Steve Jobs. Gelijk met Einstein... Nee, nou ja, ik denk wel dat Steve Jobs meer effect heeft op de wereld. Ja, ik kan me wel me voorstellen, ik kan me ook voorstellen als, je, als je een beetje in de brand zit... dat het wel heel stoer is om zo'n brief aan de, aan de muur te hangen, in de gang, weet je. Dat je dan wat zakenrelaties ontvangt en je denkt van... oh, hier hangt die brief. Ja, ik heb een blast gekocht op mijn veiling. Ja, Ach, ja, grappig hoor. Ja, zullen, we, zullen we overleggen, Ja, dat is goed. Ja, geld genoeg. Goed, straks meer. Eerst heer Blossom. En ze hebben een CD uit. Cool like you. I can stand it I can stand the rain Blossom I Can Stand It. Ze hebben een nieuwe cd uit. En, uh, nou goed, ze hadden al wat meer van rijden. Cool Like You heet de laatste cd. Het is de, uh, zaterdagmorgen. en, en kijk, Zo eens in de krant wat er allemaal leeft. Onder andere zag ik vanochtend even het nieuws. Dat ging dat over uh, Syrië. Met uh, Assad en uh, Turkije. En een hypocrite Turkije die dan roept. Ja, het is belachelijk dat de burgers worden gebombardeerd. Dat moet toch niet uh, kunnen. En uh, goed, daarentegen zijn ze zelf flink aan het vechten tegen de Koerden natuurlijk. Dus dat ja. echt, je denkt van jezus, ja. ja je kan beter aan een ander wijzen, want anders gaan ze naar jou kijken. Ja, dat lijkt wel. Gelijk in de verdediging schieten. Echt, die Koerden, daar, daar kunnen ze gewoon niet mee uh, doorheen een deur. Terwijl die Koerden zoveel hebben betekend ook in het verleden. Maar ja, goed, als je daarin gaat lezen, dan kom je erachter dat het ook weer anders zit. Die dacht, Hé? Dacht ik, Hé, dacht ik, het begreep, maar het zit toch weer anders. Maar goed, de Koerden hadden bijna natuurlijk wel. Ja, afgelopen week zag ik dat op het nieuws. toch wel een flink stukje land bij elkaar verzameld. Toen hadden ze natuurlijk IS verslagen. Ze, iedereen was er wel blij mee dat IS. Is bijna helemaal weggevaagd was. Toen hielden we hard wel vast dat niet al die Koerdistrijders strijders naar Nederland zouden komen. of naar Europa. en dan van die uh, one-cells zouden worden. en dan uh, hier naar kamikaze-dingen zouden gaan doen. Ja. Maar goed, uh, uh, Koerden hadden natuurlijk wel een heel gebied zo veroverd. Die hadden zoiets: Koerdistan, ja, het komt eraan. Ja, nee, daar, was, daar zat niet helemaal blij mee. En, uh, of of miste Erhan niet helemaal blij mee, dus die ging daar weer tegenin. Ach, het blijft toch allemaal bezig. We blijven gewoon territorium blijven ja. houden, hè, bij mensen. Utrecht is langer de ouder dan. Ja, wat vind je daar dan nou van? Ja, het is altijd opmerkelijk als ze weer een stukje ja. geschiedenis vinden. Ja, archeologen hebben die, die conclusie getrokken. Hè? De, want er zijn opgavingen gedaan weer in Utrecht. Ten behoeven van een nieuwbouw voor het Princess Maxima Centrum voor kinderoncologie. En er zijn er sporen gevonden uit de oude steentijd, het Paleolithicum. En nooit eerder zijn zulke fondsen gedaan in de stad. En eerder zegt, zeggen ze al, zijn in de Leidse Rijn en Hooggraven sporen gevonden. Met name uit de bronstijd en de ijzertijd. Maar met deze recente ontdekkingen kan het verhaal van Utrecht... 8000 jaar eerder beginnen in de geschiedenisboeken. 8000, ges ja. ja, echt. Ja. Beetje die kan uh, al een ja, paar er jaar dus, na zitten, maar... Ja, en uh, woensdag 14 maart aanstaande onthullen Diana Monissen... en Gelder een aantal fondsen die bij uh, opgravingen tevoorschijn zijn gekomen. Dus dat is al gebeurd afgelopen woensdag. Dus we zouden dus, uh, kunnen kijken of daar ook nog beelden van zijn... We okay. willen beelden zien, we willen Ja, ja we alles willen geloven we het niet. Wil, nee, zijn er zijn geen filmpjes van, Of vind ik echt helemaal oude moeder Ja. Nou, nou, maak ik dan nu gewoon even een animatiefilm van, dan, ik, dan wordt het al meer waarheid. Ja, zeker. Dus, uh, nou ja, leuk, een stukje geschiedenis, ik, ben ook altijd wel, ik sta ook altijd wel open als ik weer iets hoor over Alkmaar, waar ik natuurlijk woon, van hé, hey, Alkmaar, oh, dat is heel oud, maar ik kom ik erachter dat, dat Heilo, wat ernaast veel ouder was, en dat eigenlijk Alkmaar de achtertuin was van Heilo. Ja, dat willen we niet horen. Oh. Oh nee, dus huh? ik, hoe kan dat nou? Nee, nee, toch? Alkmaar is de grootste stad ter wereld, toch? Nee, nou ja, oh, de, de ja. laatste honderd uh, jaar misschien wel, Laatelijk maar daarvoor. Zeer beroemd. Ja, goed, straks meer. Uh, ja. Oh ja, ze hebben een CD uit. Dus Hé, duurde wel weer even lang. 30 Seconds to Mars. En het album heet De New Album. hè? Huh? Ja, simpelweg. Dangerous Night. What a dangerous night In danger, the edge of a knife, the face of an angel, the heart of a ghost. Was it a dream? Zeg ik, want ja, ze hebben soms nummer van 30 Seconds to Mars. Dat je denkt: wauw, wat een kracht zit erin. Dit is wat ingetogen, maar ja, dat is natuurlijk altijd wel weer goed voor de portemonnee. Want ik kan een groot publiek het aanschaffen. Het, de album heet De Nieuwe Album. Oké, okay. nou ja, ik had, je had een originele titel kunnen betekenen. maar niemand heeft hier aan gedacht om het ooit gedaan. Te doen, natuurlijk, gewoon De Nieuwe Album. De nieuwe album. De nieuwe, ja, nieuwe album. Why not? Maar ja, op een gegeven moment heb je een een heleboel, hè? Ja, Als nou. Zij er nou ook in uitgeven. De nieuwe album. Maar nee. dan moet je altijd de artiest zetten. Dit zou misschien kunnen betekenen dat het het laatste album is. Want uiteindelijk komt er straks weer een ander album. Dat is dan een nieuwer album. De gloednieuwe album? Ja, dat moet dan de gloednieuwe album zijn. Dan, komt het, het, het, het, dan kom je, zeg maar, ik wil uh, zeg maar het nieuwe album van 30 Seconds van Mars. In 2020 kom je die ophalen. En dan krijg je, met een, krijg je een oud album mee. Want ja. dat was de nieuwe album. Ja, dat wordt wel een probleem, ja. Dat was zeker een probleem. Nou, uh, ik, wel, loop op naar. Uh, we gaan uh, naar het nieuws van uh, 9 uur na 9 uur. Een stukje geschiedenis. En we uh, spreken je, je zo.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 In Scherpenzeel woedt een grote brand in een kippenschuur. De brandweer meldt dat er 100.000 kippen in de schuur zitten. Er is veel rookontwikkeling, maar de vlammen slaan nog niet naar buiten. De schuur staat naast een woning met een rieten dak en nog een andere schuur. Maar die lopen vooralsnog geen gevaar, dat zegt de brandweer tegen Omroep Gelderland.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 Bij de instorting van de voetgangersbrug kwamen zes mensen om het leven. Het weer dan nog, vanochtend op de meeste plekken droog. Alleen in het zuiden ligt de sneeuw. Later vandaag kan het ook op de Waddeneilanden gaan sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar door de krachtige noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS.